Er zijn explosies gehoord en tussen de wolkenkrabbers zijn rookpluimen te zien. Bij de gevechten zijn volgens cijfers van de ziekenhuizen zeker 16 mensen om het leven gekomen. Meer dan 150 mensen zijn gewond geraakt. De roodhemden eisen dat de regering van premier Abizid aftreedt. Volgens zijn leider van de demonstranten begint de situatie steeds meer op een burgeroorlog te lijken. VN-chef Ban Ki-moon heeft de demonstranten en de Thaise autoriteiten opgeroepen om het geweld te stoppen. Een Chinese man die vorige maand een bloedbad aanricht op een kleuterschool heeft daarvoor de doodstraf gekregen. De 47-jarige werkloze man stak op een school in het oosten van het land 29 kinderen en drie leerkrachten neer. Volgens een Chinese krant zei de man dat hij was doorgeslagen omdat hij boos was op de maatschappij. Hij kan nog in beroep gaan tegen het doodvonnis. De laatste tijd zijn er in China verschillende steekincidenten op scholen geweest. Daarbij zijn 27 mensen omgekomen en meer dan 80 gewond geraakt.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 Met, met nu, u. Goedemorgen Zandvoort. Ja. Dit is Goedemorgen Zandvoort op ZFM. Goedemorgen Zandvoort, Zandvoort. Dat is nog eens een waanschuiven. eerlijk gezegd. Ik sta nog buiten en <lacht> ik hoor die tune ineens gaan. En dan denk ik, oh shit, ik moet, <lacht> ik moet en, en, naar binnen. <lacht> en dan rook je niet eens? Nee, ik rook niet, maar ik wilde wel even frisse lucht hebben. Um, nou, zoals altijd uh, zitten we hier ook in de tweede uur in Hotel Hoogland. Gastvrouw is...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 Nou, ja. por aan portefeuille denk ik ook aan geld en dat soort zaken. Dus uh, ik weet niet. Uh, in, nou ja, we gaan in... kijken hoe, hoe zwaar die is. Nou ja, uh, dat we concert, daar gaan we het ook over hebben. Ja, uh, Met, er komt uh, uh, weer een kamerconcert of een kerkconcert? Uh, ja, even... het, het is een kerkconcert. Ja.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 We gaan met het verhaal beginnen. Dit was U2 overigens. Met een nummer uit de Batman film van jaren terug alweer. Aangeschoven. En dat is, uh, nou, ik zal niet zeggen Batman. Maar het <laughs> is uh, wethouder Taters. Als, als je bij jou in je hart kijkt volgens mij wel. Mm -hmm. is het, uh, <laughs> op niet op. met zo'n Die uh, kaas <laughs> kan de ballen. Ja, nee, nee, nee. Maar, maar goed, uh, nee, nee, hij heeft. Uh, dat, dat is hij zeker niet. Uh, het is gewoon uh, wethouder Taters. Ik krijg een vermanend vingertje van hem. <laughs> ik zal ik me netjes, netjes gedragen. Dus, voor de tweede uh, keer goed dat het geen televisie is. Nee. <laughs> Aangeschoven. Uh,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 dan uh, elk, elke vier jaar dan, dan zul je een aantal lessen opnieuw moeten leren ja, ja. Ja, het, het, voor iedereen het klinkt mij heel logisch als je het zo vertelt maar ja, maar nou, dat, daar, ja maar dit is nou toeval dat er twee wethouders zitten die doorstromen okay.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 ...wat eigenlijk een beperking inhoudt van de mogelijkheden die Zandvoort zou moeten hebben. Dus u begint dus eerst met het aanpassen van die bestemmingsplannen en daar de boel te verruimen... ...en dan allemaal allemaal de verruiming van standpaviljoens doen? U, dat is in 2000 is besloten dat er ja rondpaviljoens kwamen. En toen heeft men verder niets gedaan om ook maar daar die zaak te ondersteunen. Er is een pilot geweest die is geslaagd, nou that's it...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 en, en, nee, nee, nee, absoluut. Je hoeft niet onder de grill. Nee. Maar dat je... <laughs>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 dat is een, een terecht, uh, een, een terecht uh, ja, verwijt aan, aan wie. Uh, ja, eigenlijk en, allemaal, hè, toch? En daar hebben we allemaal aan meegewerkt ja, ja. in het verre verleden. Maar dat moet nu gewoon anders. Het moet ja. nu zo zijn.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 Desondanks een terras dichtgooien en, en niet de, om twee en, uur. En dat mag dus tot twee uur zegt het mag het tot, Ja, maar goed, er is er dan blijkbaar niet altijd behoefte aan. Maar, maar, behoefte is. maar juist, juist op de, de, zeg maar de, de, de, de mooie zwoele avonden die we ook wel eens kennen hier <lacht> in de <het Transport, lacht> ja, in, al, in alle opzichten, ja. Ja. <lacht> dan, dan, dan, dan, dan, dan is het altijd bijzonder lastig en, en soms niet uit te leggen aan je klanten dat je verder en om twee uur of om, om één uur naar binnen moet, eh, terwijl het eh, eh, binnen niet uit te houden is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 nogal erg onoverzichtelijk vind ik hem nog steeds. Ja, dat, uh... Ik vind het al sowieso fout om met een blauwe Japan eraan te rijden. <lacht> ja. Dus, dus, ja. Groene... Hij rijdt tenminste nog wel. Dus, uh... Als je met een groene uh, connectie nou. aankomt, dan ik, ik, weet je het. Of een witte Japan <lacht> dat kan ik, natuurlijk ook. Hè? Ik ken jou niet anders dan op de fiets. En dan zou je moeten zeggen ik kom op de fiets aanrijden bij de kruising tolweg Zandvoort ja, Ik wil en inhalen, is dat, mag dat? En wat is dat geweldig geregeld nu voor de fietsers. Want die veiligheid ja, is die enorm fietsers, toegenomen. Die fietsers wel. Bedankt, wethouder. Ja, da, da, da, dat, zou, dat u als, had ik verwacht da, eigenlijk. Daar zal ik u als fietser ook voor bedanken. Ik begrijp, ik begrijp heel, heel goed wat u bedoelt. Ja. Dit is een hele ongelukkige situatie. Wij hebben daar afspraken gemaakt met iemand die daar woont in verband met grondverwerving die nodig is om daar een rotonde aan te leggen. De gemeenteraad heeft besloten dat daar een rotonde zal komen. En dat is ook de meest veilige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 Uh, uh, alweer het een en ander doen met, uh, met, uh, met dit soort uh, ja, maar dan in iets groter formaat uh, die sprongen over muurtjes heen en oh die man zo die veel. Man doet al zoveel weet <laughs> precies die man, wie je bedoelt ja, maar die man moet dat eigenlijk van zijn leeftijd eigenlijk niet meer doen dat hij over bedoelt. muurtjes heen. Dat, dat is een drinken. bekende kaasboer dat is een hij is jonger kaasboer. dan ik hij ja? is jonger, Ja. Ja. is hij ook nog gymnastisch aangelegd oh die man is zo leeg <laughs> Nou. Goed, euh. Hij luistert, hij luistert ja. nu Peter. We hebben het over jou. Ja, Peter. Maar, hij doet ook wel zijn middagdutje Jawel. Wat ja? Ja. is de leeftijd? Ja, ook dat mag. Ja. Maar daar gingen we niet over. hebben nee, het, het, over het deel deel van aanstaande <laughs> ja. zondag. Ja, daarvoor zit je hier ja. natuurlijk. Ja. Uh, de mooiste duetten staat ja. er Ja, wat, ja. Wat, wat, wat zijn de mooiste duetten dan? Zangstukken uh, uit musicals, opera. Nou, gewoon hele mooie zangduetten. Ja, ja, ja. Ja.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 Nou, voor mij, ik, ja, misschien mensen die bijvoorbeeld van opera houden, die, ja. uh, die kennen deze componisten waarschijnlijk wel. Ik, uh, ik ken niet iedereen en ik heb ook het een en ander opgezocht. Want ik zag bijvoorbeeld, toen ik het programma kreeg, zag ik uh, Engelbert Humperdink. Met, uh, met een uh, jaartal erachter, van geboorte en overlijden. Dat ik dacht, nah, dat kan helemaal niet, want die man leeft nog. Dat is wel een heel oude Engelbert Humperdink, ja. 1854. 18, <laughs> ja.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 ja, toch wel degene die daar uh, de, de weg hebben behandel, bewandeld en uh, de weg ook hebben uitgestippeld. En het ook blijven doen, want we zijn nog lang niet klaar. Er ja. is Amsterdam... alleen een, een wisseling geweest. Ja, de Amsterdam Beachbus, die uh, was deze week uh, zeg maar in het nieuws. Want uh, die is gepresenteerd. Uh, de bedoeling was dat uh, de Amsterdam Bus bestuurd werd door Alert Kalf, maar uh, die had zijn groot rijbewijs niet. Viel ja, dat... wel, dat heeft hij wel. Maar... Hij heeft geen bus,chauffeur. Uh, uh, er is een verschil tussen uh, dat je met een bus dan? mag rijden en dat je met passagiers mag oh, rijden. Dus ja, dus. en. Uh,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 altijd uh, overal uh, erbij vertellen. Nou, het hoort er zeker bij om, uh, en de wethouder had het net over het uitbreiden van geluidsdagen. Dus het wordt natuurlijk een nationaal en internationaal belangrijker om het circuit te promoten. Niet als boegbeeld van Zandvoort, want we hebben ook een mooi strand. Ja, en, puinen, en een prachtige natuur. En een prachtige natuur. Want er is ooit eens iemand geweest die zegt, iedereen kijkt naar Engeland toe. <laughs> maar kijk eens naar links en naar rechts. Ja. ja. Want er hebben hele mooie stukken. Zijn er uh, nieuwe plannen, uh, acties...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 Ja, dat is inderdaad ik zeker man, het geval. Het duo <laughs> komt even bij u langs. Nou ja, Zo'n collectorbus. <laughs> ik zie het helemaal voor me. Ja. Ja, ik, ben zullen... het, ik ben het wel met je eens, want je kan natuurlijk wel naar Zandvoort toe. En daar sta je dan. Ja, precies. En als precies. ik een kaartje koop in Amsterdam en ik ga op maandag en ik kan met Gerard Scholten, die nu achter een het aan het rennen is. Ja, het met bossen, jacht, ik, weer misschien. Ja. En die gaat mij wat uitleggen. Dan is mijn programma gewoon goed geregeld. Ja. Klopt. Of iets op het strand. Ja, dat en klopt. Dat is, en, maar dat is, dat is natuurlijk niet uh, van de een op de andere dag geregeld. Want dat betekent dat je, je moet bepaalde risico's afkopen. Mm. Want we weten niet of er morgen ineens twintig uh, man klaarstaan. En je nee. moet wel die gidsen inhuren. Ja. Dus daar zijn we nu mee bezig. Want nee. ook gelukkig de ondernemers met wie wij in gesprek zijn... zien het belang ervan en zien ook de kansen. Dus die willen ook, zijn ook bereid om daar een stukje in te investeren. Dus daar zijn we inderdaad heel erg uh, druk mee bezig. Mm. En wat betreft, ja, we wij, wij, wij kunnen altijd... Uh, Binnenkort langslopen en dat zal Ferry zijn, dat zal ik zijn. Maar uh, we hebben ook Menon en Hester, die, uh, die ook druk. Uh, weet je, we zijn met z'n allen en we willen graag met iedereen contact te houden. Die zit ook ja. in de Vissenkom. Die zit ook in de vissenkom. Goed. Ja, ik vind het een leuk gezien als je bij jullie binnenkomt, dan zie je de vissenkom voor de dames en Ferry Verbrugge zit ernaast. Ja, ja dat, is, dat is zo gegroeid hoor, want het is eigenlijk niet zo van, nou die moeten daar, want Manon en Hesse zitten ook wel op een andere plek. Maar wie er ook zit, we noemen het wel altijd de vissenkom. Ja. Dus de oppervis was dat Ferry Verbrugge. Goed, Goed. Uh, dankjewel voor je komst.